Marcus, we zijn toch een, of of het vrouwen, afdagen, zijn het misschien vrouwen. Misschien doen we het ook wel. zijn het vrouwen. Ja, dat Hoeveel ervaring ja, heb jij al? Van die, van die dat zijn gold diggers. Ja. Hoeveel ervaring heb jij al gehad? Ja, ik heb er al een aantal achter me Ja, ik ook. Ja. Ja, ik, <laughs> ja. nou, ik, ik, ik kan vertellen, bij mij is het omgedraaid. Ik ben eigenlijk zo'n man die nu wel een wat rijkere vrouw heeft getroffen. Dat ben ik. Uh, nee. Oh. Nee, thuis. Oh, thuis. Die zit thuis. Die oh, ja. zorgt ook voor de kinderen. Ja, ik ben voor hier. Ja. Jij, ja, zij is voor daar. Ja, zij is voor daar. Dus uh, nee, dat zou allemaal kunnen. Nou, we gaan even op naar het nieuws van uh, 9 uur. Hertje, je bent zo'n een uur aan het praten. Je denkt, het alweer voorbij. Het is alweer voorbij. <lacht> Time flies. Time flies, van je heb ik van. En straks in het tweede gedeelte onder andere ook nog even sticky fingers. En uh, Elske de Walt heeft ook nog een geluk plaatje. Weer even het nieuws. Dit noem je ook wel rekken. Om uit te komen met het nieuws. Dan moet je echt niks met te vertellen gewoon. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Herman Vriends met het NOS journaal. Minister Ascher van Sociale Zaken slaat alarm in de Volkskrant en in de Engelse krant The Independent over de arbeidsmigratie binnen de EU. In een ingezonden brief pleit hij voor nieuwe regels voor vrije verkeer binnen de Europese Unie. Door dat vrije verkeer komen veel Oost-Europeanen naar West-Europa, zegt Ascher. Dat heeft volgens hem een ontregelend effect op armere en minder hoogopgeleide burgers in het Westen, die zien dat nieuwkomers voor veel minder salaris hun banen overnemen. Ascher wil dat landen meer gaan samenwerken bij de aanpak van bijvoorbeeld malafide uitzendbureaus. Een aantal reisorganisaties brengt geen nieuwe Nederlandse vakantiegangers naar Egypte. De komende dagen vliegen lege toestellen naar het land om Nederlandse toeristen op te halen van wie de vakantie erop zit. De maatregel volgt op het aangescherpte reisadvies voor Egypte van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In dat advies staat nu ook dat niet-essentiële reizen naar resorts aan de Rode Zee en de Golf van Aqaba ontraden worden. Irak staat niet afwijzend tegenover de inzet van Amerikaanse drones... in de strijd tegen terreurgroep Al-Qaeda. De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken zei in Washington... dat het zijn land zonder hulp niet lukt om de terroristen effectief aan te pakken. Die hulp moet wat hem betreft bestaan uit onder meer informatie van adviseurs... maar ook uit de inzet van drones. Vorige maand werden in Irak ruim duizend burgers gedood bij bomaanslagen. Het was de bloedigste maand sinds 2008... De ombudsman voor de schadeafhandeling door de gaswinning wil dat de NAM beter communiceert met gedupeerde bewoners. Hij pleit voor een systeem via internet waar bewoners die schade hebben aan hun huis de behandeling van hun klacht kunnen volgen. Na de grote aardbeving van een jaar geleden in Noord-Groningen kreeg de NAM 9000 schademeldingen binnen. Een kwart daarvan is inmiddels afgehandeld. Het weer. Vandaag is er geregeld zon en het is bijna overal droog. Het wordt rond 23 graden.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM ZFM Met nu Toebak Leeft Je beeft met Tobak Leeft Fijne vrienden in Zandvoort, goedemorgen dit is Toebak Leeft met Jolande, Wilco en Markers. Goedemorgen de Rock on Tours. Jack White. Two Stripes. Vorig, vorig uur hadden we nog The Stripes. Gewoon niet verwarren. En dit is dus al het oud plaatje. Steady as you go. Het tweede wereld van dit radioprogramma. Ja, we houden het hard vast. We zijn erg bevlogen. En, uh, ja, hoe, hoe gaat het nou aflopen daar in Egypte gewoon? Je daar roept gooien er een grote hek om. Maar ja, we, we hebben er toch ook wel weer aandelen in zitten ofzo. zo. Hè? We moeten, we moeten het financieel er toch niet onderdoor gaan als Egypte straks allemaal... Uh, uh, failliet wordt verklaard of zo, weet ik wel. Iets engs mee gaat gebeuren. We moeten dat in de gaten houden, natuurlijk. Het uh, tweede gedeelte van het radioprogramma: toepak levert op de radio. Fijn dat toestel heb aanstaan. Kijk even op de Facebookpagina. Er zijn een hoop dingen te lezen. Onder andere zijn we op zoek naar de mooiste baard. Ja. En deze, deze man met baard vind ik. Maar het lijkt wel dat is toch een vrouw? Ja, het is Camarantias. Camarandias, ja. Oh, maar... ah, ik had eigenlijk moeten zeggen van, weten jullie wie dit is? Maar uh, nou heb ik het er zelf voorbij gezet. Sorry, sorry. Ja, okay. Beetje donker eigenlijk. Ja, een ja, Beetje ja. blond, hè? Ja, is, Beetje, ja. uh, terwijl je helemaal niet blond bent. Dat kan helemaal niet. Nee. Wil je wel gewoon eerlijk zijn? Dat is. Uh, wat valt er meer te melden? Uh, de Japaner Teruo Nazaki. Oeh, die? Ik vast goed Ja, uit. die ken ik wel. Hij heeft, uh, heeft een aardige, aparte hobby. Uh, hij heeft dit jaar namelijk... Uh, 28.000 keer vanuit een telefooncel het alarmnummer in Japan gebeld. Zo. Uh, soms doet hij het 150... Of sorry, 1500 keer per dag. Ja? En uh, het alarmnummer is 110 in Japan. En, uh, nou ja, de, hij is inmiddels uh, is hij als zeer irritant uh, ondervonden. En, is hij opgepakt Hij is niet opgepakt omdat hij gewelddadig is. of zo. Hij is, gewoon, hij is wat irritant. Hij, hij, is hij belt irritant, 1500 he? keer per dag. Hij is wat irritant. Hij heeft gewoon niks te doen. Weet je vervelen? Je... Hij is kunstenaar man net. Uh, ja. dus echt, dat vind ik echt een kunstenaar gewoon. Dus echt, die heeft gewoon s'ochtends een, uh, een brainwave gehad. Van maandag. Gewoon, die, wat ga ik doen? Ik ga bellen. En de reden waarom hij dit deed. No? Was omdat hij het irritant vond. Dat, de, uh, dat hij altijd door de politie in de gaten werd gehouden. Dat is uh, wat de man in een interview... Uh, Zien. Er zit altijd een heel goed verhaal achter. Vaag, vaag, vaag, vaag. Heel vaag, vaag. Ja. Zeker. Ik heb ook nog een heel vaag verhaal. Ja? Een Indische baby van drie maanden... die zou al vier keer spontaan in brand zijn gevlogen. Artsen zijn momenteel volop aan het testen... of het zweet van het kind hier de oorzaak van is. Ja, dat is echt niet te geloven. En de professor in de pediatrie... die, die zegt al van, nou ja, het is echt heel uitzonderlijk. Want uh, iedere leeftijdsgroep kan wel zweten... door, door uh, brandmateriaal in het zweet. Maar niet iedereen gelooft dat het om een spontane zelfontbranding gaat. Maar het kan niet anders. Het kan niet anders. Oh, en de, dat is wel raar. Vier keer dat een kind dan vier keer spontaan in brandt. Volgens mij steken ze hem gewoon aan. Ik zou zeggen, het is een hele irritant babytje volgens mij. Dat ja, hij die... ja, huilt maar. Ja je... Ik vind, ja, je huilt zo hard dan een zelfontbranding. Ja, ja, je, ja. Wil eigenlijk, je wil eigenlijk een. Oh. Uh, precies, je wil een, een vrolijke baby. Maar het kan wel eens tegenvallen, baby's. Ja, dat kan ja, wat, het zeker. Wat moet je daar dan in godsnaam mee? Nou, dit is de oplossing in ieder geval niet, hè? Dit is het niet, zeker niet. Het verhaal van zelfontbranding. Ja. Vroeger had je van die blaadjes, die X-Factor ook, heb je dat ook Hele vage ja. blaadjes. En allemaal van dat soort foto's zien van mensen die ook spontaan waren aan het branden gegaan. En mensen die konden allerlei lepels en allerlei zware... Buigen, ja. Ook. Bij, maar ook dat ze op hun lichaam bleef plakken. Oh, dat ja, ze, magnetisch ze magnetisch waren. magnetisch, ja. Ik weet, dat blad bestaat volgens mij niet meer. Maar X-Factor, wat was dat? op Vaag iets, zeg. Wel leuk. Wel leuk, oh. ja. Dat is wel weer grappig om... Tijdens feestjes daar ook over te verbazen natuurlijk. Straks bellen we even. Met we gaan Pio. zo even bellen met, met Wouter. Met Wouter. Wouter Bos. nee onze oh. We gaan niet over wat geld praten. Dat ben ik heel slecht in. Maar de eerste, 1990. s get it. Can you see it all over my face? Uh-huh. I tried to hide it. But I kept it in the, the case. case I liked it. I got a green light. Glad we had the party at your place. Oh yeah, it didn't feel right. Turning back to amber, red light, red light smells a danger. Sweetheart. Ja, ik zet hem. Ja hoor, dat komt allemaal goed. Ik zet hem. Welk lijntje is het eigenlijk? Is het deze lijn? Hallo, goedemorgen. Het zonder hoor. Ja, klopt. We hebben Wouter aan het telefoon, Wouter Bos. We gaan even over de financiële kwesties praten. Volgens mij had hij begrepen of niet? Nee, we gaan over het circuit praten. Oh, gaan we over het race ja. praten? Oh, dat, ja, dat is hij, een stuk interessanter. Hij rijdt met massa op het circuit, begrijp ik. Oké. Okay. Goed, dus uh, ja. ik moet even de plaat afkondigen, ook als is het programma echt uh, compleet waardeloos gewoon. Dit was de 1990s and you made me like it. Uh, goedemorgen Wouter. Goedemorgen. Ja, moet ja, een beetje goed in de microfoon praten. Ik heb het idee dat we uh, slechte winding hebben, of niet? Is, is, is die een beetje ver weg? Ja, het zou kunnen hoor. Ja, ja kijk, dit is, kijk, dit is ja, lekker dit is beter. beter. Ja, Tadaa. Precies. Kijk, kijk, kijk. Nou, uh, je, je, zit toch niet, je zit toch niet in de auto, hè? Uh, nee, gelukkig niet. Oké. Okay. Nee, precies. Het uh, staat voor vanmiddag weer op het programma. Ja, precies. Maar we wilden hier okay. vanochtend niet te vroeg bellen. We hadden een discussie over: moeten we nou het eerste uur bellen of het tweede uur? Ik zeg, nou, het doet het tweede uur maar. Want ja, die, die racers hebben s'avonds laat toch allerlei activiteiten. natuurlijk met al die vrouwen. Of valt het mee? Ja, precies. Nou, al die, al die vrouwen, <lacht> vrouwen valt mee. Maar de activiteiten zijn er, zijn er wel. En uh, ja, een beetje uitrusten voor de wedstrijd is altijd goed natuurlijk. Ja, like, wat, wat, wat ga je eigenlijk doen op het Squeerpark? Want ik kom er blind in. Ik heb zoiets van: we gaan jou bellen. Maar je doet iets op, op het Squeerpark Zandvoort met een auto. Wat is dat? Ja, nou ik, ik zelf rij uh, in, in de Riebank Mazda MX-5 Cup. Ja? Dat is een, uh, een, een cup met, uh, met allemaal dezelfde auto's, allemaal de Mazda MX-5. En uh, ja, da daarmee rijden we, rijden we een kampioenschap over het hele jaar gezien. En uh, dat doen we hobbymatig allemaal. En uh, dit weekend is, is voor ons wat, uh, wat specialer, omdat uh, dit weekend hebben wij het super race weekend. En uh, ja, dat houdt eigenlijk heel simpel, uh, simpel gezegd in dat uh, alle klassen die rijden onder de vlag van het uh, DNRT, het Dutch, uh, Dutch National Racing Team, uh, die komen dit weekend uh, veelvuldig aan bod. Uh, we rijden twee keer zoveel wedstrijden als normaal. En uh, ja, alles is eigenlijk zo, uh, zo bij elkaar gezet dat, uh, dat continu de baan gevuld is en er voor het publiek uh, meer dan genoeg te zien is. Het zijn allemaal dezelfde wagens ook. Begreep ik dat? Uh, ja, het is, het is verschillend. De klassen waar wij in rijden zijn, zijn allemaal dezelfde auto's. Uh, allemaal gebouwd volgens uh, dezelfde specificaties. Okay. Uh, maar er zijn ook klassen waarbij het allemaal, uh, allemaal vrij is. He, dan, dan mag je uh, iedere auto die, die, die volgens de reglementen goedgekeurd is en die, die veilig genoeg is, uh, die mag de baan op en dan ja, rijdt alles, uh, alles door elkaar. Dus hebben we allemaal hetzelfde vermogen ook? Uh, bij ons wel. Oké. Okay. Ja. Maar uh, daar gaat het dus wel echt over jullie goed kunnen rijden in plaats van of je auto helemaal top is. Toch? Of... Het uh, nou ja, dit, dit is een combinatie van, als je auto niet goed genoeg is, dan, dan kun je zelf heel goed zijn, maar dan kom je er niet, uh, niet bij. En uh, ja, andersom, ja, je, je moet continu moet je blijven trainen om, uh, om zo ver mogelijk voorin te kunnen eindigen. En uh, nou, hopen dat je tegenstanders ook een beetje meewerkt. Hé hey, Wouter, ik zag ook nog iets uh, ergens op, op internet voorbij komen dat jullie ook speciaal reden voor iemand. Jij en met iemand, iemand anders samen. Iemand die uh, overleden was of zo? Ja, dit weekend is er een, uh, een eerbetoon aan Jan Bakker. Ja? Die is uh, pas geleden overleden. En uh, ja, Jan Bakker is, is jaren werkzaam geweest op het circuit en uh, bij, bij bijna iedereen wel bekend. Ja, ja en die is, die is helaas overleden. En hoe gaan jullie uh, dat precies doen dan? Haal u geld voor hem op of, zo? of voor uh, nabestaanden of, of voor een fonds of zo? Uh, nee, dit, dit weekend, uh, ja, het eerbetoon wat wij als, uh, als Mazda Cup zijn, doen is uh, dat we alle auto's uh, proberen te voorzien van, uh, van een sticker waarin we nog een, uh, een, een dank uh, uitspreken. Oké. Okay. Zit er nou sowieso een goed doel aan verbonden aan de, aan de races? Omdat ik dat zo een beetje tussen de zo hoor? Nou, niet, niet direct. Nee. Uh, Kijk, sommige jongens die, uh, die worden gesponsord door, uh, door een goed doel. Of, of in ieder geval die, die dragen een sticker van een, van een goed doel op de auto. Ja. En uh, ja, die, die besteden dan het sponsorgeld wat ze krijgen. Of een deel daarvan. Dat, uh, dat besteden ze aan een goed doel. En dat oh, okay. uh, ja, ze is uiteraard uh, fantastisch. Ja, dat klinkt wel mooi. Ja, want ik begrijp dat jij wordt gesponsord door familie. Jij had iets slims gedaan op internet. Van uh, de 50 van Wouter ofzo. Wat was dat zo? Ja, klopt. De Club van 50. De Club van 50, Club van 50. En, uh, ja. Ja. Dat is een, een concept wat ik uh, van, van onze zandvoortse vriend Jan Lammers uh, heb afgekeken. Ah, kijk. Uh, die, die, uh, die wilde ooit uh, in, in Le Mans uh, wilde die gaan rijden. En die, uh, die wilde daar heel veel geld voor bij elkaar halen. Omdat het uh, toch geen goedkope sport is. En die, die heeft zijn auto voorzien van, van allerlei vlakken. En die, die losse vlakken die, die verkocht hij die voor, een, voor een schappelijk bedrag. Heel oh, leuk. Ja. En uh, ja, dat, dat concept heb ik nu overgenomen. Uh, waardoor uh, vrienden, familie, uh, kennissen, sponsors, wie dan ook... die, die kunnen voor 50 euro een, een sticker op mijn auto uh, krijgen. En uh, die krijgen wat ruimte op, uh, op de website... En uh, ja, op die manier wordt het voor mij een, een stuk betaalbaarder. En uh, op die manier kan ik ook zoveel mogelijk mensen betrekken bij mijn hobby. Ja, het is ook leuk een hobby. Want uh, hoe heet jouw website? Kan je die nog even noemen? Het is dus www.woutersonderwal.com Dat is met een S hè? En we, en, ja, ik ja, weet het wel ja, hoor. Oké, okay, uh, nog even, even kort. <laughs> wanneer gaat het van start? Wanneer, wanneer kunnen we daar uh, kijken? Hoe laat, uh, wanneer beginnen uh, de races vandaag ja, of morgen? Ja, precies. Nou, de, de eerste race die, die vandaag verreden wordt is een, een race over twee uur. Het is eigenlijk een race over vier uur. Uh, ze hebben gisteren al twee uur gereden. Ja? En uh, na de, de finish gister, gistermiddag zijn de auto's in de stalling gegaan. En uh, die zijn er vanochtend weer uitgehaald voor, uh, voor de volgende twee uur. Uh, dus die zijn, die zijn nu aan het opwarmen. Die, die zullen over uh, nou, ieder ogenblik kunnen die uh, volledig losgelaten worden... als op race-snelheid uh, over de baan gaan. En dit, is niet, ja, dit en zijn eigenlijk... geen races die uh, voor geluidsoverlast zorgen, hè? Dit, uh, <lacht> dit, dit zijn zachte races, hè, zeg maar. Dit, is, uh, dit blijft allemaal onder de, wat is het, 95 uh, decibel, volgens mij. Ja, ik heb een broer, die moppert uh, altijd over het circuit... maar volgens mij is <lacht> ja, maar het is nu ook toch, het is ook uh, gratis, toch? Iedereen kan nu gewoon gaan kijken, Oh, ja, hey. ja. het zijn, ja, het zijn het wel is, details voor het de luisteraars want ja, dan komen ze belangrijk. kijken. Ja, ja absoluut. Nee, het is, uh, iedereen is, is meer dan welkom. Uh, toegang is gratis uh, okay. Mensen die met de auto komen, die uh, betalen 6 euro per keer per auto. Ja, maar als ze met de trein gaan op het een stukje. Kom op. Moet je het noemen dan, joh. Dan, uh, kom je zo binnen dat... of op de fiets. Ja, zeg, op de fiets is veel makkelijker. En dan vragen ze natuurlijk altijd weer aan een racer: zou je ooit overstappen op een elektrieken wagen? Uh, <laughs> dat is een, een gewetensvraag. <laughs> Ja. Uh, kijk, als het in een bepaalde klasse is die, uh, die, die het aanzien heeft, dan uh, zeg ik uiteraard graag ja. Want uh, ja, als Rezer wil je natuurlijk uh, zoveel mogelijk kilometers maken. En uh, uiteraard houden we ook altijd toch wel rekening met het milieu. Dus wat dat betreft uh, ja. Maar uh, aan de andere kant, het geluid wat die Rezerhouten produceren, ja, uh, is toch ook wel een kick. En ja. dat, uh, ja. Ja, met, met name voor de rijder uh, is, is het ook heel prettig dat, uh, dat die auto veel geluid maakt. Tenminste, veel geluid. Het is uh, uh, allemaal, allemaal redelijk gereguleerd. Ik, ik zou uh. altijd denken: van, als, je, als, je, als je minder geluid maakt en als je gewoon zoef. dan ben je voor mij ook minder bang. en ga je misschien grotere risico's nemen. Denk ik dezelfde dan altijd. Is dat zo? Uh. Die kans is aanwezig, ja. Kijk, aan de andere kant krijg je natuurlijk... de banden blijven, blijven altijd geluid maken in de bochten. Dus je krijgt oh, ja. als rijder toch wel informatie over... of je auto stabiel ligt of dat hij uh, wat, wat beweegt op de baan. Uh, maar ik, ik vind het zelf altijd prettig... als ik uh, met mijn collega's op de baan toch wel hoor aankomen... Uh, ja, ja. ja. <laughs> als je moet dus het die piep, piep, piep, piep, piep, links, achter, links, piep, piep, rechts, achter. Ja, precies. Zit het? Ja, zoals die straal ergens. Hier word, word je behoorlijk gek. Ja. Ja, ja. Plus, plus dat je zo'n elektrische auto niet kan schakelen. Dat, is ook een beetje, dat haalt ook wel weer wat spanning weg. Ja, precies. Dat haalt uh, het leuke inderdaad wel weg. Hey, ik wens je heel veel succes vandaag. Nog, nog één laatste vraag. Eén laatste vraag. Wat is je verwachting uh, dat je eindigt? Hoeveelste? Ja, de eerste. Dat is, eh. Uh, ja, gisteren is het, uh, begon het allemaal wat, uh, wat minder. Uh, de, de eerste race eindigde ik in, in de Gimbak. En uh, nou, dat, dat kostte me uiteraard die race. Uh, daarna ben ik steeds verder naar voren gekomen. Ik mag vandaag ook beginnen als veertiende. Uh, en uh, ja, de top tien is, is toch wel mijn doelstelling. Leuk. Hey, zet even op onze eigen Facebookpagina even hoe, je, hoe je geëindigd bent. Dat vinden we altijd leuk. Dan ja. kunnen de mensen die geluisterd okay. hebben ook nog even zien hoe we wat. En, ja, en uh, ja. Nou ja, misschien bellen we je nog wel een keertje bij je volgende keer. Hey, Wouter. Ja, hartstikke leuk. Ja, zeker. We spreken hier later. Heel veel succes. Okay, hartstikke goed. Yo, hoi. Oké, okay, ja, hoi. Ik krijg Yo. toch een belletje. Ik vind het echt gaaf, dat eindeloze gebouw op de radio. <laughs> maar nu val ik eindelijk in slaap. Nou, fijn zeg, omdat witte hoor zegt: Pot, verdorie, ja, we zullen die plaat nog eens een keer doen. Ben je gek geworden? Die plaat helemaal gehad. We hebben deze plaat. Toen ik het op de radio, was het leuk om even over racen te praten. Iedereen wilde toch wel iets aan een de auto plaats nemen, echt wel helemaal los te gaan. een homoplaat. Sorry. Nee, ik niks tegen homo's. Oh man, wat een gedoe over die homo's ook, hè. Uh, Hold the Line, uh, Soul Sister Revelation. Uh, dat is een Nederlands beentje. Straks onder andere ook nog uh, uh, Beans and Fatback. En dat is namelijk ook een Nederlands beentje. Ja, man. Best wel heel veel beentjes hier in Nederland. Die het ik bereid ik om te laten worden. Allemaal. Nou, ik had het net over homo. Wat een gedoe ook, hè. We willen natuurlijk ook heel veel mensen. We willen nu gewoon dat uh, de homorechten in Rusland een beetje... Uh, ja, kom op nou. Iedereen heeft toch een gelijke kans en zo. Maar ja... Olympische Spelen, ja, moeten we dat nu gaan aanvechten of niet? En uh, onze eigen uh, uh, president... Uh... Heet die man ook weer met die hand in zijn zak? Meneer Poetin? Nee, die man met zijn hand in zijn zak altijd. En die zegt, oh, ik kom op, hoor, goed. Wat heet die man dan? Rutte! Hoe kan die man nog vergeten? Rutte man. Die man, dat is toch onze minister-president? No, nooit van gehoord. Die heeft het ook met Poetin goed om de tafel gezet. Echt knijterhard geveegd. Nu moet het afgelopen zijn het gezeur over die homo's. We gaan geen homo's discussiëren. Ben je helemaal gek geworden, Poetin. Die heeft Rutte, die heeft het echt snoerd aangepakt. Heeft niet geholpen. En nu met de Olympische Spelen denken we erover aan om het ook gewoon helemaal niet mee te doen. We maken echt een ontzettend goed statement. En nu is er dus een, een Zweedse uh, uh, sporter de sportster is er geweest... die heeft natuurlijk de, de, de, de nagels gelakt... in de kleuren van de regenboog... en ook heeft gezegd van... ja, als iemand iets voelt voor een ander... is dat zijn zaak toch? Dan gaan wij er niet over oordelen of dat goed is of fout. En dan heeft natuurlijk een Russische atleet... weer erop gereageerd van... ja, maar wacht even, als je in het land bent van... waar je sport, dan pas je aan de regels. In Rusland hebben we hebben geen ruimte uh, voor mannen. Geen regels? Nee, in Rusland hebben we geen mannen... die voor mannen vallen. Hier in Rusland... Gaat een vrouw gewoon met een man en een man gaat gewoon met een vrouw. Punt uit. dus oe. Geen gesodemieter. Geen gesodemieter. Dus het is, dus, het is toch een hoop te doen daar in het uh, Olympisch dorp uh, in Rusland. Sterkte. Nou. Als sporter. denk jij eigenlijk van nou ik mag naar Rusland. En dan nou moet je, je bijna nog bezwaard voelen van oh ik ga naar Rusland. Zou ik maar niet gaan. Straks ja maar ik een uh, volgens je ene manier van uh, dat voetbalprogramma zijn er bijna geen homoseksuele sporters. Dus dat is helemaal geen probleem. Nee ho. Ja, nou ga je weer een neef van, uh, van de gijp gewoon weer even ja. studeren, nee, nee, nee daar Top? ga je niet in mee. Ja, nee, toch? Nee, daar nee, nee, gaan we nee. niet in mee. Nee, de nee, gijp nee, nee. nee. nee, okay. is gewoon een clown, is gewoon een clown en die, die wordt betaald als clown. En die, maar alles wat hij zegt, laat het gewoon voor je afgeleiden. Het is ja. alleen maar om te scoren om grappig te zijn, meer niet. Nou, hij is weer uh, iedereen kent zijn naam nu weer. Ja, nee, ja, dat ja. is een ja. ook. En ze hebben weer genoeg uh, reclame gehad. Ja, dat is zeker waar, dus ik bedoel, nee hoor, dat soort mensen, dat betrek ik niet bij de discussie over de homorechten in Rusland. Oké. Okay. Niks mee te maken. Nee, goed. Uh, nog wel andere dingen? Of gaan we even op naar het nieuws ja. van... Uh, we gaan naar, op naar het Zandvoorts en Nieuws. Zandvoorts Nieuws, plaat. dacht ik wel. En we hebben nog meer rare activiteiten. Een plaatje wat ik al wekenlang heb gedraaid. En elke dag van, nou, het wordt geen hit, het wordt niks. Nou, laat het dan maar, later het dan maar. Nu doen we wel. The Box of Revelation. What I ever said didn't mean something What I ever said didn't mean nothing And did I look the part When it's all said and done When I'm too close to start to fade, are you angry? Dit, dit is saai. Nee, dit is goed, man. Beentje heeft echt heel veel tijd nodig om te soundchecken. Boxer Revelation. Ze hebben meer plaatjes gemaakt. Kijk even op uh, YouTube. Hier zit een video bij. Je, deze muziek vind je saai. Je moet een videoclipje zien. Dan vind je deze plaat in één keer heel wild. Denk je oh, best een wilde plaat. Als je de videoclip erbij ziet. Maar de videoclip is nog saaier. Maar dat... <laughs> ja, saai? heb je, soms heb je ook wel eens van die nummers. Dan kijk je de videoclipje. Ja? Dan kijk je de videoclip en dan denk je... Oh, wat een leuk nummer. En dan luister je hem gewoon, en dan denk je: er gebeurt niks in dat nummer. Nou, dit, dit, dit gaat volgens mij over een uh, vergeten vakantieliefde. En op een gegeven moment kan, kan, komt er een, uh, een team die gaat onderzoeken of hij een relatie heeft gehad met een andere vrouw. Eerst, als je naar het filmpje kijkt, waar gaat dit over? Maar als je hem twintig keer gezien hebt zoals ik, dan begrijp je het. En dan kom je maar, tot de, de diepere betekenis van het leven. Je vindt hem saai en je hebt hem twintig keer gekeken? Ja, maf is dat, hè? Ik, je ja. blijft er soms in hangen. Weet je, het is een beetje een als je fouten, houd ik op de bank liggen. De, dit clipje kijk je dan de hele tijd. Niet. Weer, nog een keer. Nee, ik heb ook een cliënt, toevallig in een rolstoel liggen. En die vindt deze plaat geweldig. Ze kan niks zeggen, maar als ik deze plaat draai, dan gaat ze helemaal uit het dak. En het is zo maf waarom dat nou is. Ik ga dat nog even uitzoeken. Dat is mijn levenstaak. Zo. En nu is er nog geld voor in de zorg, dus nu kan het nog. Want straks wordt het allemaal vrijwilligers natuurlijk. Dan moet ik afscheid nemen en dan moet ik aan de kant uh, blijven staan. Wij zijn eigenlijk op naar het nieuws uh, van Zandvoort. Uh, uh, uh, we zijn. Uh, Even kijken, de autocue doet het niet. We zijn... We, we, we, we. Ja, hij blijft aan. Blijf tijd en, voor de Zandvoortse even, berichten. Even een klapper opgeven. Ja. Werk Bro, tijd voor de Zandvoortse berichten. Steek van al. Ja, het, het Timmerdorp is, is deze week weer geweest. Ja. Uh, ja het was, tenminste, de foto's die ik heb gezien, was het één groot uh, feest. Ja. Zoals altijd. En de bouwwerken waren ook weer, uh, weer erg mooi. Hebben ze er ook in geslapen is altijd de vraag, dat, dat, dat um, heb ik ooit eens dus gelezen ergens en dat wordt niet altijd gedaan. Weet, weet ik eigenlijk niet of, nee. ze dat, uh, of e de, dat mag van de brandweer en zo. Uh, nee, precies al ja. Dat, want dat heb je meestal. Ja. Maar uh, de brandweer was overigens wel aanwezig, want het, uh, het feest werd uh, vrijdagavond om 8 uh, uur werd het uh, afgesloten ja. en uh, waren alle dingen waren gesloopt en uh, op één grote stapel gegooid. En, uh, in de brand gestoken. Oké, okay, leuk. Dat is al dat is een groot feest. Oh, fik gewoon, dat blijft gewoon iets boeiend. Ja, dat blijft boeiend het, het, het, het mooiste, oh, het blijft mooiste wat er is. Uh, de politie waarschuwt hondenbezitters in Zandvoort voor een dierenbeul... die de, plaats, de kustplaats ontveiligd maakt. De dierenhater legt vleesballetjes neer vol met vlijmscherpe naalden. De honden van de Christie Laurens nam een hap... of de hond van Christine Lauwers nam een hap van zijn stukje vlees... en liep ernstig verwonding op. Uh, uh, ja, Ook kattenbezitters, let op... ...waarschuwt Laurens via Facebook bij, uh, bij een foto ook nog uh, het, het, het, het, het stukje vlees met naalden erbij. Dus let even op, hè. Uh, kijk, je hond kan je wel uh, loslaten, maar hou hem even aangeleind. Want voordat je weet, komt die knag aan terug en uh, zit je de, de rest van het weekend zit je bij de dierarts. En die kostenpost kan je er niet bij hebben. Ja, maar ik, vind het, ik snap ook niet dat mensen dit soort dingen doen. Wat is hier nou de lol van? Oh, ik kan me er wel iets meer voorstellen als je vlakbij zo'n uitlaatgebied woont en je lekker in je tuin zit dat je denkt van... Ja, het zonnetje is wel lekker, maar wat hangt er nou voor geur hier? Daar word je soms echt helemaal onpasselijk van gewoon. Je kan bijna geen stukje gras in Nederland meer betreden om te zeggen van... Jongens, doe maar niet, niet op het gras. Het gras is voor de honden en voor voetballers. Nou heb ik laatst ook iemand die dacht even leuk te zijn en zijn hond gewoon tegen mijn motor aan te laten plassen. Daar heb je weer frustraties uh, zijn wel, er wel hè? Ik wel echt. Uh, ja? Maar dan zou ik vind ik nog steeds dat dier is een levend beest. Ja. Ja, het is wel een truurballetje. Dit, dit soort dingen. Ja, het is te nee. treurig als je het op die manier gewoon uh, wil oplossen. Uh, Jolande. Van, ja, vanaf maandag 19 uh, augustus tot en met donderdag 22 augustus worden de 59 betonnen liggers geplaatst over de Zandvoortselaan. En dus maandag 19 augustus, vanaf 10 uur s avonds kunt u erbij zijn. En dan kan je deze spectaculaire klus zien vanaf de tribune. Ja, de werkzaamheden <laughs> vinden plaats dus tussen 11 en 6 uur. Dus 11 uur s avonds en 6 uur s ochtends. En uh, met deze laatste overspanning ontstaat de daadwerkelijke verbinding van het Nationale Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse waterleidingduinen. Ah, oh, mooi. Dus je, je kan je aanmelden via Natuurbrug Zandpoort met een P. Dus geen Zandvoort, maar Zandpoort.noordminholland.nl. Dus uh, Natuurbrug Zandpoort.noordholland.nl. Ja. En uh, het is de bedoeling dat je even je naam, telefoon en een aantal personen erbij gaat uh, zetten. En het leuke is dat wij zelf. Uh, wij gaan donderdag kijken als het klaar is. Dat is natuurlijk wel erg leuk. Okay. Um, nou, ja, dat? Dus, dat was het. Tot zover het nieuwe ja, maar. Oké. Okay. Nee, Die landenkeuze keuze. Oh ben ik al aan de beurt. Je bent al aan de beurt. Ik ja, heb ik ook nog de Marcuskeuze heb ja. ik ook nog moet opschieten, anders reden we het al Want niet. ik heb in het kader van de Jazz denk ik van nou, ik neem Michael probleem mee. Want die is toch wel een beetje jazzy. Ik ga vanavond kijken naar mm. Alderliefste. Die is geen ik, zo leuk te zijn. Ik weet niet. Alderliefste? Het is jazz weekend. Ik heb nu Michael Due. Alderliefste? Ja, ja maar het is geen jazz, jazz hoor. Jazz is gewoon echt geen jazz meer. Het is echt. Nee. Uh, maar het is gewoon jongens, kom hier naartoe, we hebben het gezellig. Dat is het. Ja, ja het, het heet ook al echt talent Jazz en more. Zeg maar, overal ja. is jazz. Behalve op het groot podium, daar is daar nog. Oké, okay, dat gaan we doen voor trouwens om Mark, nou, ik, ik vind deze wel leuk. Doe we gaan, maar uh, The best is yet to come. Yet Daar gaan we come. vanuit, uit hè, oh. anders oh. hebben we toch geen leven meer als we het best al gehad hebben. Ja. De magische muziek met Wilco en Jolande. En Marcus. Out of the tree alive I just picked me a upon. You came along and everything started to hum. Till it's a real good bet. The best is yet to come. The best is yet to come and babe won't it be fine. You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-ups underway. Oh wait till our lips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 The best is yet to come. Come a day or mine, ah, come a day or mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain that cup dry. Wait till your charms are right for these arms to surround.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 The best is yet to come. Come the day you're mine. Come the day you're mine. I got plans for you, babe and baby you're gonna fly. The end is near. This is never a the Follow. Ja straks. ja straks weer weer. Nee, we ga je nog een plaats van Dublé krijgen. Ben je helemaal gek geworden? Ja, Michael kom op, Heerlijk, heerlijk. heerlijk. Een warme man. Het jazz weekend is. Maar gewoon omdat... Uh, ja, Jolande is gewoon gek van deze man. Hij is ook zo'n sympathieke man. Ja, die stem, hè? Ja. Ja, die doet oh. mij smelten. Oh. Oh. oh, dat is heerlijk van deze ja. man. Als ik, ik homo zou zijn, denk ik echt, nou. Wat een heerlijke man, zeg. Ja, maar ik ben helemaal geen nee. homo. Nee, Ik ben ook ik ben wel heel gek op mannen. Nee, maar... nee, ik heb ja. niks tegen homo. Ik heb echt de homo's mee in mijn vriendenkring zitten. Maar ik ben zelf helemaal geen homo. Echt nee. Nee, niks aan dan. Nou goed, ja, om even toch een aandacht te brengen. Want ja, wat moeten we nou met de Rusland? Hè? Dat blijft een gedoe ook gewoon. Wij gaan om het sport, hè? Het gaat nu niet even over politiek, het gaat over sport. Precies, laten we ons even concentreren op de sport. Als we een statement willen maken, moeten we het maar een andere keer doen. Zo hè? is dat. Zo, Zo is, is dat. dat. Het is uh, 20 minuten voor 10. Ja, nog over sport gesproken. Er was een, uh, een man. Duitse magazijnmedewerkers. Ze zijn in Duitsland vrij streng altijd. Die ervaring heb ik dus wel, wat ik hoor van mensen. Maar die man, er was een man die zat in de ziektewet wegens rugklachten. En toen had hij dus een foto van de vreugdeuitbarsting. dat hij zijn zwangere vrouw optilde. Die had hij op Facebook gezet en zijn werkgever heeft dat gezien. en die heeft hem gewoon op staande voet ontslagen. Hij heeft een poging nog gedaan om door een zaak bij de rechtbank in Krefeld zijn baan terug te krijgen. Hij mocht niet baten, zo bleek afgelopen donderdag. Ik denk van, ja, weet je, die foto daarna, dat hij toen uh, weer van, oh, dat hij zo neerstort in mijn rug, weet je wel. Ja, die, die staat er niet op. Nee. Maar ja, die, die, die werkgever, de werkgevers zijn echt heel streng. Ik, merk, uh, ik ben dan een paar keer op vakantie geweest in Duitsland. En de mensen die dan in een restaurant uh, bedienden, die waren ze heel gezellig tegen ons. Want wij zijn natuurlijk gezellig. En, ja. Maar dan hadden ze, oh, als we niet als mijn baas erbij zijn, dan, nee, anders krijgen we op een kop en zo, weet je. En, uh, okay. dan, ze waren echt uh, heel erg, uh, ja. Ja, ja, precies. Nou Zachts getrouwen en zo, dat is het gewoon. Nou ja, die kant gaan we natuurlijk wel een beetje op. Want de zorgverzekeraar, die, daar moet je wel een flinke premie voor betalen. Maar je krijgt Zeker. Er eigenlijk niet zoveel voor terug. Alleen een gesprek met de telefonist. Nee, meneer, dat uh, wordt niet verzekerd. Nee. Ik heb wel een aanvullende verzekering voor u. Dan bent u zeker verzekerd voor, een voor paar de dagen. volgende keer. Voor de volgende keer. Maar ja, dat is de volgende keer. Oh, ja. ja, precies. Ja, die kant gaan we gewoon op ieder voor zich. Maar wel je geld afstaan. Is het ook niet tijd om te we uh, we gaan weer extra bezuinigen? Natuurlijk, uh, 6 miljard of zo moeten we extra bezuinigen. Is het gewoon niet dat we het een of ander. Uh, iets een leuk programma maken op de televisie? Op Nederland 1, 2 en 3. Verplicht kijken ook gewoon. Want het gaat over publiek geld. Dat we dan met z'n allen geld gaan inzamelen? Nou, dat is, is dat niet in plaats weer voor, voor een goed doel? Dat we gewoon geld van onszelf gaan inzamelen. Of is dat wel echt helemaal fout gewoon? Ja, ik wil ook wel de vijftig... De uh, wat, wat Wouter oh. had... Uh, ja, ik wil ook wel zoiets en af en toe bel ik zeven. Dan word je dat... gewoon gesponsord. Geld ophalen en dan kan je zeggen... Oh, dat geeft aan een goed doel. Oh, dat je dan door zo'n minister wordt opgebeld... En zegt, Nou, dit hebben we met je geld gedaan en zo. Ja, dat kan dus dat ook. Dat een idee. Dat kan ook, ja. ja. Dat zou wel heel wat zijn... Dat, dat je krijgt te horen wat er met het geld gebeurt wat je betaalt. Ja. Dat, nee, uh... ik, ik ben er wel voor om gewoon één grote festi, festiviteit eromheen te maken... Mocht je nou eerder eens, trouwens met pensioen gaan... Ja, als ze toch, ja. toch over geld hebben... Als ja. ze toch over geld hebben, geld moet rollen... Dan heb ik hier nog wel een leuk ideetje uh, om te doen. Want een, uh, een man uit uh, de Verenigde Staten... Die was met pensioen en die dacht... Wat zal ik eens gaan doen? Nou, hij heeft op zijn rug... Heeft hij een hele wereldkaart laten tatoeëren. Ja, ja. dat is mooi. En hij heeft een, uh, een paspoort en, uh, en reispapieren... Yes, reisdocumenten like yeah. En reisdocumenten uh, aangeschaft. En is lekker gaan reizen. En overal in elk land waar hij... Uh, was geweest. Ja? Hij heeft iets, zeg maar, dat land door een tatoeëerder laten inkleuren. Zo onder andere de Verenigde Staten, China, ah, ja. Australië. Ja. Maar het leuke, ja? hij is ook in Nederland geweest. Ja, precies. Het is, het is heel klein op zijn rug. En hij heeft hem oranje laten, schelen, laten tatoeëren. Kijk, hij heeft er wel bestand van. Ja, het is dus, wacht, uh, geniaal dit. Ja, het is, uh, ik, vind het, ik vind het wel weer zo'n leuk initiatief. Dit is een, een leuk initiatief. Moet je aanmoedigen. Ja, dit is erg grappig. Hoor. Mijn vrouw zit ook al maanden te de over welke tatoeasje haar nou op, op haar arm wil hebben. En de, ja, ik wil niet zeggen, maar ja, ze wordt natuurlijk ook een feit. want het is, oh, het is echt delicaat van, wat moet er nou op haar arm getatoeëerd worden? Dus we hebben er nog niet helemaal op uit. Als ze hier er is, dan uh, zeker een foto op Facebook. Dat is Spannend. Beagles en beans. Bent komt uit horen vandaag. Uh, uh, vandaag weet ik niet of ze vandaag. Uh... Beagles en beans? Ja, nee, Beagles en beans. Ja, gauw op zeg. Daar heb ik ook regelmatig koffie zitten Ik Wat heerlijk ook in die donuts daar, die ja. muffins. Oh, ik echt, ik, ik, tegenwoordig moet ik gewoon vandaan geslagen worden. Vandaag. En meneer? Ja. heeft u nu wat beters met uw leven te doen? Nee, nee, ik zit hier gewoon heerlijk. Ja, ik, maar ook nou, koffie ben, de hele uh, middag is niet de bedoeling. Wat? Ik ben. Uh, een radioprogramma aan het voorbereiden. Ja, ja precies Ik met paparazen daar en uh, ik heb ook zo'n t-shirt met het DJ dus uh, ja, dat ja, zijn toch ja, wel aardige aanwijzingen, maar het helpt niet uh, wat vrouwelijk schoon in die tafel te krijgen. Maar goed uh, dit was dus uh, Beans and Fatback en Come and Get It bent je dus uit Horen vandaan en het grappige is, Beans and Fatback uh, die zijn bij elkaar gekomen en regelmatig maakten ze dan muziek en dan gingen ze daarna eten. En dat had dan te maken met en Fatback. Oh, okay. Daar staat de naam een beetje. Daar krijg je een naam. dikke rug van. Ja, zo. Ja, Heb je ook nog van die, zo'n lekker suspense geluidje? Suspense Waar geluidje? Bij mijn volgende artikel. Oh, oh. Dr. Who, Dr. Who. Spannend, een spannend ja, okay. muziekje. Een echtpaar heeft tijdens renovatiewerkzaamheden ja? in hun huis een opmerkelijke vondst gedaan. Onder de vloer van de woning in South Shield in Engeland lag een eeuwenoude gemummificeerde kat. De, uh, de eigenaar vond het die onder de vloer bij de ingang. En uh, op de foto is zelfs nog te zien dat de kant nog volledig herkenbaar is. Yeah. En de familie uh, gelooft dat het mogelijk is dat die er eigenlijk al meer dan 200 jaar ligt. Moet je je 200 jaar? Ja. En ze zeggen het beestje te willen houden en op zoek te zijn naar een glazen behuizing. Yeah. Zodat de bezoekers voort een uh, bijzondere ontdekking kunnen zien als ze binnenkomen. En ze denken eigenlijk ook wel dat die... Uh, Geluk brengt, Want uh, er hangt zo'n goede sfeer in huis. En waarschijnlijk is die kat daar mede verantwoordelijk ja. voor. Nou, ja, okay. Hoe vind al, je dat? Al wekenlang hadden ze de hond blaffend op die plek. Maar ze dacht, nou hou ze op. Ja. Toopt, maar ja, hij was al dood. Ik dus. ga nog even kijken of ik die foto inderdaad nog kan vinden. Ja, en, ja, dat soort gaan foto's. Gaan we weer brengen. op de website zetten. Leg goede foto's zijn we helemaal voor in. Nog andere dingen? Ja, een vrouw uit de uh, Amerikaanse staat. Is opgepakt. Pakt Omdat ze te veel van seks houdt. Um, oh. ze had, twee mannen had ze in haar huis opgesloten. En uh, niet eerder, uh, ze liet ze niet eerder vrij dan dat ze zelf bevredigd was. Zo. Meestal, meestal hoor je dat uh, van, uh, van mannen. Andersom, en nu, ook ja. een keer, nu ook een keer van vrouwen. Dat, uh, ik, vind, ik vind het wel stoer. Maar, nou ja, maar blijft, ja, stel je voor slecht. dat jij die man bent die daar opgesloten is. En ja. je vindt haar helemaal niet aantrekkelijk. Nee. Nou, nou, dat nou, als is wel weer lastig. Als ik de foto zie dan is ze ook ja. niet aantrekkelijk. Nee. nee, dat is lastig dan. Ja. En ze is, uh, de mannen die hebben het raam open weten te frikken. En hebben om hulp geroepen. En de politie oh, het was vrij het snel. Was vrij snel. De de hand. De plekken. Ja. Dit ik doe altijd denken aan uh, zo'n stel. Dat de, de man en de vrouw dan het uh, leuk vonden. Een beetje bondage. Want die vrouw dan. Uh, ja, vastgebonden kast. lag en de man die sprong van de kast af en die uh, had zijn nee. been gebroken. Nee, die, die man was die. door de kast heen gezakt en zat opgesloten in de kast. Oh, ja, zo was het. En dan, uh, en dan uh, 1-1-2, je was zien te kijken. Dat ja. Ja, is ook heel chinant. Ja, ik geloof dat Slash ook ooit eens vastgebonden is gevonden op een uh, hotelkamerbed. Uh, Wie? Uh, Slash van uh, Guns N' Roses. Oh, Oké. Okay. Die hield ook van dat soort spelletjes. En, uh, het chinante van alles was: ja. hij had zijn hoed niet op. Dat vond hij het van verder, want hij hoefde zich net voor te schamen. Ze zagen het rare haar. Het rare haar en ja, dat andere ding. Daar hoef je helemaal ja, niet voor te schamen, natuurlijk, in slechts sle zijn uh, geval. Maar goed, het lijkt me wel chinant. als je ons twee mannen heel stiekem door een raam. hier moet klimmen en er komt de agent. Meneer, wat bent u Ja, we zitten opgesloten en worden lastiggevallen door een vrouw. Die wilde helemaal net het seks. En die wilde ons niet <laughs> En de agent denkt gewoon dat het inbrekers zijn. <laughs> wat zegt u nou? Gaat u maar eens even mee naar de politiebrouwer. Daar vallen we natuurlijk allemaal niks van. Wat een onzin is dit! Zeven minuten voor tien in Wakker Worden Zandvoort. Aske de Walt. I don't know where you've been tonight. I'm on your phone listening to the voice on your machine. Is that her? It's not me. No, I cry. Now here you go. Here comes the Wolverine I believe Soms weer even in het verleden terug te graven. En dan heb je. Oh ja, dat was het vlekje. Dat ja. grijpt me zo erg aan. Ik weet ook niet waarom. Bruce, uh, Bruce Hart. Gewoon ja. een blauwe plek op je. Ja, hart. precies. Uh, Elsk de Wald. Nederlands talent, dames en heren. Ja, Nederlands talent. Nederlandse talent. Nederlandse talent. Gewoon. Gaat het helemaal maken. Gelul. Heeft het langer gemaakt, natuurlijk. Uh, het is uh, bijna alweer uh, tien uur. De lijnen zijn oké okay bevonden met hotel Hoogland straks. Goedemorgen. Zandvoort. Ja. W wij hebben hier een Holland casino in Zandvoort. Ja? Maar er zit, nou. zit er ook in Leeuwarden. er was een echtpaar, Die ging dus nog even. Lekker eten daar en, en even spelen. En toen gooiden ze net voor sluitingstijd 3,75 euro in de automaat. En ze pakten de jackpot. Ah, weer zo'n nabericht. Ja, ja, waarom heb dus ik, ik al het nou nooit? Het gelukkige echtpaar, die wil anoniem blijven. En maar ja? om mee te doen voor, de, voor een miljoen, moet je dus 3,75 euro in een gokautomaat gooien. Ha, ha, ha. En uh, van deze automaat zijn er 151 in 13 verschillende casinos die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. En uh, deze jackpot stond al sinds 2007, dus het heeft gewoon zes jaar geduurd. Maar wacht even, hebben ze nu wel die jackpot of niet? Ja, Ik dacht ja. dat ze 3,50 erin gegooid ze hadden. Ze hebben 3,75 erin gegooid. Oh, wel 3,75. En het Gelukkig. uitgekeerde bedrag is belastingvrij en het is al de 25ste keer dat de jackpot in het Holland Casino eruit gaat. Kunnen dus ja, je moet, er nou, je moet er nu niet heen gaan, want nu nee. komt er gewoon niks uit. Nee. nee. Hij is leeg. Die hij is leeg. Hij is leeg. Hij is leeg. Maar ja. dan hebben ze dus in al die tijd al 1, minimaal 1,2 miljoen euro erin gegooid. Ja, het is, of misschien 2,5, dat, dat de helft uitgekeerd wordt. Het is zo geweldig. Hoe die, werkt echt, dat? Oh, die gek, oh, die gokverslaafde werkte. Mijn vrouw werkt met gokverslaafde. Ja. Ik probeert ze eraf te halen. Maar gewoon dat ze de meest gekke dingen doen, weet je wel, dat ze dan met afspraak maken met de, de snack eigen, de snackbar eigenaar achter Zet hem vast dan, want ik weet dat hij gaat. Ja, ik hou hem vast voor jou. Dan ga ik even naar huis haal ik geld. Ik, ik, ik weet zeker, hij gaat vallen. Ja. En gaat vallen. En dan, dan gaan ze echt door rood licht. Ze moeten gewoon, want ze hebben het gevoel hij kan nu gaan vallen. En ja, en ja, van... ja, maar En ik heb een dat... systeem bedacht, dit werkt echt. Maar gisteraan zat je dus Bo uh, van Erfendoorn... Van zat je van, uh, met Bo op reis of zo. Of ja? de wereld van Bo. En die is dus naar Las Vegas geweest. En die heeft daar een echtman ontmoet. En die leven dus echt van het gokken. Ja. En die doen het op een bepaalde manier... waardoor ze overhouden. En, dus zijn, ze hebben dus twee huizen ervan gekocht. Ja, het is lulkoek uh, uh, ook En ze hield het ook allemaal bij. Van, ja, deze maand, ik had 23.000 mm -hmm. dollar verdiend. Ja? En die maand erop ging het slechter, Dan gingen de... 22.000 uit... Maar we hadden nog steeds in de plus, weet je wel. En, Ik uh... denk dat... Er, dat... Ja. Als je bijvoorbeeld gaat poker of zo, dat je daar nog wat serieus geld Ja, kan je maar gokken. Maar echt die gokmachines? Ja, ja ik weet het niet. In, hoor. Ja, of je moet gewoon uh, alleen op rood en op blauw spelen. Of rood en zwart, alleen maar rood zwart en zwart. ja blauw, dan... dat is ook weer echt te kennen, hè? Dit. Ja, rood, is, rood <laughs> en blauw. Ik stel het echt hele blauw, he? de hele tijd op blauw. rood de hele tijd op blauw, maar, maar ik en krijg, krijg maar krijg me niks. niks. En misschien moet ik het handboek er even bij pakken. Nou, mag je ook denken van, nou, ik, ik wil ook wel eens wat winnen. Nou, misschien ben je wel degene die wel een, een, een lot hebt, maar het nog niet gecast hebt. Gelukkige winnaar gezocht namelijk Dimmerdaal in Toetegum is begin juli een lotto biljet verkocht. En dat is goed voor 1 miljoen euro. Alleen is de winnaar nog niet, uh, nog niet bekend. Hij heeft ze nog niet uh, gemeld. Dus ligt hij okay. ergens uh, op een keukenvloer dood? En of uh, heeft hij de... iemand het, vergeten het lot uh, uh, vergeten in te leveren? Weet ja. ik niet, maar denk even na. Heb je een lot gekoord, gekocht ooit? Bij Dimentaal in Doetinchem heb je kans op een miljoen. Kijk, en wat hier, hier is een man geweest. Die kreeg dus zomaar een miljoen. Ja? Omdat hij dezelfde naam had als degene die won. Want het ging door de speakers van Horseshoe Casino in Cincinnati. Van en een miljoen donder gaat naar Kevin L. Lewis. Nou en echt die man die rende helemaal als een donder naar voren. Van wauw geweldig. En uh, nou dus hij krijgt die prijs. En toen bleek dus dat de echte winnaar die zat gewoon thuis op de bank. En uh, die heeft het gewoon ook gekregen. Ja, het was even jammer voor de casino. Ja, uh, ja, we hebben ze allebei maar een miljoen gegeven. Ja, Dat heb ik, heb ik nou nooit. Even, even Hè? een miljoen. Hè? En de Doe winnaar je is, is Jolanda verstegen. Yay! Denken, ja. En ik wil nog even erop attent maken. Ik ja? heb een heel leuk uh, uh, fotoserie op uh, de Facebookpagina geplaatst. Ja? Ja? Met allemaal kunstwerken waarvan mensen gewoon getekend hebben. Of tenminste een, een kunstenaar iets getekend heeft, ja? En dan een voorwerp als een mes of zoiets dergelijks. Bij, maar kijk even op de Facebookpagina, okay. en dan kun je precies zien uh, wat ik bedoel. Precies. Okay. Straks naar uh, TNT hebben natuurlijk Goedemorgen Zandvoort, live vanuit het Hoogland. En uh, nou, dit was alweer uh, Toepak Leefd op de radio. We zeggen, we zijn volgende week weer terug met een nieuwe aflevering. Nog Is... even ja, tot dan. En nog even een nieuwe uh, Marcuskeuze. Wat een bijna. Hoi. Is...